Bruised, you can chicken brothers, chicken U luistert nog steeds naar CFM Zandvoort. En vandaag in Roy on Air hebben we lekker veel muziek en informatie hier op CFM Zandvoort. Um, ja, zometeen we gaan even op naar het nieuws en dan zijn we zeker na het, in het tweede uur zeker bij u terug. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op en in de eten op 106 ,9. straks meer. mij. z m m m Om te melden of of Ik kan niet mijn Ik kan niet stoppen. Ik bestel niet Ik bestel al alvast een Ik van de een Laat Ik staan niet stoppen. Ik kan niet stoppen. Ik kan niet stoppen. Ik kan niet stoppen. Ik kan niet stoppen. Ik kan niet stoppen. Ik kan niet stoppen. Ik Ik kan niet stoppen. Ik kan niet als er zijn en we zingen, dan zijn wij we we zijn al mijn vrienden en vriendinnen vieren vrienden vrienden vrienden vrienden. Hier, hier met mij een feest. En dan je, je niet verzinnen, is een van Als dit dus en moeten al Als we zingen, dan we hier zijn vrienden en vriendinnen vieren hier met mij op feest. En dan kun je niet verzinnen, het is hier altijd zo geweest. Bijna elke avond wel een feest, ja ongekend Je vertrekt hier dan ook pas als je volkomen platzak bent Aan de prijzen ligt het niet, maar wel aan de lange duur Maar dat geeft niet al met al, is het een heerlijk avontuur Deze avond ga ik feesten tot de van het laatste niet verstond Want dat heb ik even nodig, werk met drie maar in het rond Zou ik never willen missen en je gekster stel je voor Neem een slok en straat de kelen, want dan zingen wij een koor als de muziek begint te drinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element. Al mijn vrienden en vriendinnen vieren hier met mij een feest. En dan kun je het niet verzinnen, het is hier altijd zo geweest. Als de muziek begint te klinken, wordt het feest in deze tent. Als we zingen, dansen, drinken, zijn wij in ons element. Al mijn vrienden en vriendinnen vieren hier met mij een feest. En dan kun je niet verzinnen, het is hier altijd zo geweest. You gotta use it to come along, okay? Put your mind at ease. Right. Less conversation, a little more action. All this aggravation and satisfaction in me. Zal je Kom bij het tweede uur van Royonair hier op CFM Zandvoort. Ja, het kan best wel zijn dat u uh, muziek en het nieuws door elkaar uh, hebt gehoord. Vanwege technische storing konden we eventjes niet horen wanneer het nieuws nou precies in de eten kwam. Maar uh, in ieder geval, we zijn gewoon nog steeds in de lucht met Rolionair hier op CFM Zandvoort. Heeft u uh, vanmiddag nou niks te doen of vanavond uh, niks te doen? Om uh, half negen uh, is er een open luchtvoorstelling van de Babbelwagen op het kerkplein. En uh, ja. Kom gezellig langs om half negen en dan ziet u al ouderwetse fotootjes van vanuit Zandvoort van vroeger. Dat is wel heel erg uh, leuk. Morgen is er wel uh, hoop te doen, maar er, is, uh, er zijn allerlei leuke festivalwetjes en uh, op het squeeze wat te doen. En dat hoort u zometeen hier allemaal natuurlijk op CFM Zandvoort be in love you can say Like a dream ZFM, Text TV, op kanaal 45 ZFM Aan zij de zachte haren van een beeld langs haar gezicht bracht 18 jaar, maar zoveel ouder in dit licht Iedereen danft om maar heen, maar niemand komt dichtbij. Misschien een uur, misschien een nacht, maar altijd blijft ze vrij. Oh, oh, oh. Totdat de ochtend haar weer nieuwe kansen beent. Een verlangen terug naar toe. geborgenheid en warmte en een vaderlijke zon. Maar ze wil het leven proeven zonder regels of gezag. Juist al die dingen doen die bijna niemand anders mag. Oh, oh, oh. Ze lachen de wereld uit en dan gaat twijfels weg. Oh, oh, oh. Maar kom zaterdag met Vrij Zijn hier op CFM Zandvoort. En u luistert nog steeds naar Roy Horner. Ja, nogmaals, zometeen is er de babbelwagen. En dit keer openlucht op Kerkplein. Om half negen begint dat, dus zit u nou thuis en u heeft niks te doen. Ga daar gewoon eventjes gezellig heen. Vandaag, op dit weekend is er nog meer te doen. We hebben vandaag natuurlijk ook de dorpsomroepersconcours gehad. En ja, morgen is... Is het de 27 e En dan uh, is er cabaret in het the Circus Theater. Met Kees van Amstel en Rob Urger. Urgert. En um, ja, helaas is die dan nog uitverkocht Maar als u uh, ook ooit naar een uh, fantastische optreden van uh, Kees van Amstel bijvoorbeeld wil gaan. Ga dan even naar www.keesvanamstel.nl uh, Verder uh, is er uh, morgen ook... Uh, Shanti en Zeedlieren Festival op het uh, Kerkplein van 12 tot 5 uur. En uh, dat is ook altijd wel weer gezellig. In het hele dorp is er dan altijd wel wat te doen. De 27e is dus ook Go Green. En dat uh, is een milieuvriendelijk evenement op Circuitpark Zandvoort. En uh, als u daar wat meer informatie over wil weten, dan kan u altijd naar www.circuitparkzandvoort.nl En tot slot morgen is er ook een demonstratie van Pluspunt van uh, half... Uh, Half twee tot vier uur. En dit keer hopen we natuurlijk wel dat ze ook wel meer voor jongeren hebben. En uh, aankomende week is er nog meer te doen. Maar dat hoort u dus zeker zometeen hier bij Roy Onair. En dames en heren, u luistert nog steeds naar de locatie-uitzending hier op CFM Zandvoort. Met uh, natuurlijk uh, Roy van Buurdingen, mijzelf. Maar om niet te vergeten wil ik Pascal van IJzendoorn... Onder andere zijn artiestennaam Met Passie wil ik heel erg bedanken voor zijn bijdrage aan Roy On Air. Want hij heeft vandaag de muziek verzorgd vanwege omstandigheden. Maar tot aan het nieuws blijf ik eventjes hier uit de studio eventjes mee presenteren. En u gaat nog heel even luisteren naar de locatie. En dan gaat het zo meteen even heen hoor. ik vergeet helemaal een kopbellen van. En uh, daar was ik weer. Uh, u luistert nog steeds naar Roy on Air, hier op CFM Zandvoort. En uh, ik dacht, we gaan nog even naar de studio gewoon, want ik wil gewoon Henry spreken. Goedenavond Henry. Ja, goedenavond Roy. Dag luisteraars. Dus uh, we, we zijn er weer Roy. Je, je bent er weer, inderdaad. Ja, ja, ja. Nou, we, we, dat is eventjes een hele switch, want uh, ik zit, we zitten op een locatie op dit moment uh, te draaien met CFM. Maar uh, ja. daar hebben we geen telefoon, dus we kunnen jou niet bellen. Dus. Uh, ik dacht, ik ren naar de studio en dan uh, gaan we gewoon eventjes het uh, uh, helemaal goed doen. Uh, Henry, ja, Tech is ja, failliet. Ja, we zijn er weer. Wat wil je zeggen, jongen? Wat wou je ja, zeggen? de, de entertainmentgroep is uh, failliet. Ja, dat is inderdaad een trieste bedoeling. Ik snap er dus echt werkelijk helemaal niks van hoe dat kan als je op een gegeven moment kijkt wat daar aan, uh, aan geld in omgaat... En, uh, wat daar aan geld verdiend is... van wat is daar in godsnaam gebeurd? Maar dat is wat het we, denk ik wel verhoor. horen. Maar dit kan natuurlijk zomaar niet. Hè? En dan kun je natuurlijk wel zeggen van... we hebben een, een kredietcrisis en een financiële problemen en weet ik allemaal wat. Maar zo'n bedrijf dat zo goed draait waar op een gegeven moment heel veel uh, financiële middelen voorhanden waren... dat het zomaar failliet kan gaan. Ik snap er echt helemaal niks van. Nee, dat is uh, heel erg uh, apart. Um, ja, Marco Bursato, hè, een van de grote aandeelhouders van het bedrijf. Maar ja, ook... Ja, ja. De... Ook de artiest die daar te huur was. En zelf schijnt hij ook gewoon heel veel geld te goed hebben. Dus het verhaal is een beetje apart. Ja, ik snap er dus werkelijk helemaal niks van. Als je kijkt naar wat, wat daar voor artiesten rond, rond, rond zwerven, dan heb je dus een Gus Meeuwers. Uh, ja, Mark Bessater zelf. Uh, ja, te, te, te, te, te gek hem op te noemen eigenlijk. En er zijn zoveel concerten van, van gegeven en te, hoe dat in godsnaam dan uh, failliet kan gaan. Nou, ik denk dat hier uh, nog een addertje onder het gas uh, ja, ik denk, is geld. Ik denk ja, persoonlijk ja. Dat, er, uh, dat er een verkeerde deal is gesloten met iemand en dat er iemand met geld vandoor of zo is gegaan zoiets ik, denk ik dan. het moet haast wel maar het is natuurlijk heel erg moeilijk want alles staat natuurlijk geregistreerd en uh, dat zal op een gegeven moment de komende weken wel te horen krijgen want er is precies fout gegaan maar dat er iets die klopt dat lijkt me vrij helder hoor uh, ja en dan de Symfonica en Rosso concerten die toch opeens wel door kunnen gaan um, ja, ja Mojo ja. Entertainment en uh, Stage Entertainment hebben toch de hand ook in elkaar geslagen en ze dachten van nou we gaan uh, toch Marco helpen en de, de artiesten die daar uh, gratis op gaan treden ja, exact. Uh, ik zeg, wat, wat dat betreft uh, heeft hij natuurlijk ontzettend veel krediet uh, bij, bij artiesten, et cetera, et cetera, Marco Bassato. En Het is natuurlijk een beetje een persoonlijk drama wat er nou precies gebeurd is. En, uh, ja, goed, het fijne zullen we nog wel van horen, maar het is natuurlijk wel een teken aan de wand dat iedereen uh, zijn medewerking geeft en inderdaad duidelijk te zien van dat jongens hier is op een gegeven moment iemand een uh, ontiegelijk uh, dik oor aan Zo zogezegd, om dat dus plat te zeggen. Eigenlijk het heel zielig. Ja, absoluut. Dat, dit, dit is gewoon uh, waanzin wat er, wat er gebeurd is. Dus, uh, maar ik hoop dat op een gegeven moment de op een gegeven moment, uh, boven water komt, zoals hij dat ook in zijn liedjes zingt. En, uh, uh, ja, in ieder geval, de concerten van Marco zijn ieder geval helemaal uitverkocht. Wow, dus, dat is uh, wel heel erg ja. mooi. Dat heb je eventjes snel kunnen zien. <laughs> ja, ja, ja, zeker weten wat, wat dat betreft. Het uh, stond, stond op teletext en het stond op internet, dus uh, concerten maken Marco helemaal uitverkocht. En het zijn er twee, uh, twee concerten van Marco, 70.000 man, dus... Uh, ja, ik denk die op een gegeven moment ook zich hard vasthouden natuurlijk wat er gebeurt. En, uh, ik denk ook wel dat hij uh, oprecht uh, was toen hij zei dat hij er inderdaad niks van geweten heeft. Dat hij pas nou. een week van tevoren heeft uh, te horen gekregen hoe de zaken voor elkaar zaten. Maar wat ik wel gehoord had in het verleden, dat er toch het binnen het management op een gegeven moment toch wel wat uh, haken en ogen aan zaten en wat er allemaal gebeurde. En uh, dat klopt in ieder geval iets niet. Nee, we gaan uh, in de toekomst in ieder geval merken wat daar uh, allemaal uh, heeft ges gespeeld. Um... Ja, dus uitverkocht, zou er een, toch nog stiekem toch een Hij heeft gezegd dat hij het niet doet. Maar zou er misschien toch nog wel een concert komen? Nog een extra? Uh, ja, dat, dat, dat weet je natuurlijk nooit, Er zegt nooit nooit. En in dit geval is het natuurlijk ook zo dat er uh, dan zal er best wel een ander uh, gaan georganiseerd worden. En ik hoop nog steeds op een doorstart, doorstart van de entertainment, maar dat zal waarschijnlijk wel onder een andere naam zijn. Maar dat er een aantal dingen gebeurd zijn die niet die, die, die, die kloppen, dat, uh, dat lijkt me wel helder er nee, krijgt in ieder geval heel veel artiesten nog hoop geld en ze uh,